4 uur. Joris Stubenitski met het NOS journaal Amerika sluit zondag tijdelijk een aantal ambassades... in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Waaronder die in Egypte, Libië, Afghanistan en Irak. Een specifieke reden is niet bekendgemaakt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt alleen dat het nodig is... om de veiligheid van het personeel en bezoekers te waarborgen. De Amerikaanse ambassades en consulaten blijven langer dicht... als dat nodig is.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 Ja, nou zei ik het net wel van die, uh, die vragen die nog open stonden. Maar er zijn er nog veel meer die niet beantwoord zijn. Dus uh, mocht je een antwoord weten, laat het vooral even weten via 0800 -121. Maar je mag ook mailen, apenstaatjeomroepmax.nl of twitteren via het nachtzuster. Of eventjes uh, uh, een kijkje nemen op de chat. Dat zou ook fijn zijn. Onderop max.nl. Slash nachtzuster. En uh, facebook.com. Slash nachtzuster is er ook nog. Maar 0800 1121 is het makkelijkste. Ik ga ze gewoon nog even heel snel langs. Die Turkse scheidsrechter heb ik net genoemd. Maar dat kan ik nog wel een keertje doen. Kuzu Bouyouk Die uh, scheidsrechter waarvan Andrea graag wil weten. Of die ook uh, wedstrijden van Turkse clubs mag fluiten. Uh, Klaas die dus wil weten hoe het zit met die boetes en hele dure auto's. Als je zoveel boetes hebt dat je auto in beslag wordt genomen... krijg je dan de meerwaarde van je auto alsnog op je rekening gestort. Joke is nog steeds op zoek naar platen van Mahelia Jackson. En dan niet via internet. Als iemand een adresje voor haar heeft, 0800 1121 Johan wil weten waarom de zelfstandig naamwoorden... met een hoofdletter worden geschreven in het Duits. En of dat in meertalen het geval is... Antoine wil dus weten waarom er geen controle is op de koffers op Schiphol. Richard van Keulen wil heel graag weten of het nu op dit moment donderdagnacht of vrijdagnacht is. En of het, als het net oud en nieuw is geweest, of het dan nieuwjaarsnacht of oudjaarsnacht is. En uh, ja, daarop als aanvulling had Freek Tielemans dan de vraag. Het is Sinterklaasavond, kerstavond, maar het is oudejaarsavond en dan is het eigenlijk het oude jaar al geweest. Dus waarom eh, is dat verkeerd of goed om, wil hij graag weten. Nick is op zoek naar Leonie. Die heeft hij ontmoet bij Billy Bong tijdens de Vierdaagse. Ze is 25 jaar en ze liep voor de eerste keer mee met de 40 kilometer. Mocht je zo'n Leonie kennen, laat het alsjeblieft eventjes weten, want hij is dus naar haar op zoek. Freek had ook nog een vraag waarom de NWA zich bemoeit met het roken op de werkplek. Bij zomergasten, dat verhaal gaat het over. Want eigenlijk gaat, uh, heeft de arbeidsinspectie daar natuurlijk alles over te vertellen, volgens hem. En Gert Jan wil graag weten of de vogels al wakker zijn bij jou. Dus zodra je vogels hoort 0800-1121. En dan is het nu 4 over 4. Hoogste tijd voor disco op Radio 1. Bij Omroep Max, bij de nachtzuster. Ja, en dit is eigenlijk geen disco. Maar wel een lekker dansplaatje. Blurred Lines. Yeah, have big machine baddies. Uh -oh. So, hit me up when you pass through. I give you something big enough to tell your ass too. swag on them even when you're drag casual. I mean, it's all so embarrassing. Hunter, year, not there when I pull up on sight, let you have uh -oh. me back. Nothing like your leg. He too square for you. He don't smack that as a pull your hair like So, I'm jail watch. Hand weight for you to salute. And chew, did pimp. Not many women get reviewed, did pimp. And I'm a nice guy, but don't get it confused. I you do Als we het dan hebben over de zomerhit van 2013, dan is het volgens mij deze. Blurred Lines was dat van Robin Thicke en consorten. Blijf vooral bellen naar 0800 1121 met al je vragen en je antwoorden natuurlijk. Uh, Ton, goedemorgen of goede nacht, net wat jij wil. Nou, ik zal dus zeggen goede nacht. Ja. Heb je meer e-mail inmiddels ontvangen trouwens? Uh, want. Nou, ik heb jou een e-mail gestuurd. Ik zal hem even voorlezen dan. Hoi, Astrid. Oh, dat is makkelijk. Ja. Je zit immer eindeloos te harnissen over dag, nacht en goedemorgen... <lacht> ...afhankelijk van of mensen opstaan of slapen gaan. Ik wens je hier sterkte mee, want deze elf uur zal je immer over je heen gestort krijgen. Ik heb er een bewondering voor hoe je hier flexibel omgaat. Officieel, ah. en dat heb je vroeger ongetwijfeld ook geleerd... ...van 0 uur tot 6 uur is nacht... Van 6 uur tot 12 uur is ochtend, oftewel morgen. Van 12 uur tot 1800 uur is middag. En van 1800 uur tot 24 uur, oftewel 0 uur s'nachts, is avond. Maar in onze beleving zijn de dingen soms iets anders. Bijvoorbeeld, het weekend is eigenlijk zaterdag vanaf 0 uur. En zondag tot 2400 uur. Maar ja, op vrijdag kom je al naar je werk thuis. Dan hoef je even niet meer te werken. Dan is voor het gevoel het weekend al begonnen. Dan begint bijvoorbeeld bij Joodse mensen de Shabbat niet zaterdag om 0 uur, maar de vrijdag daar voorafgaand om 2100 uur. Hoe lang is die mail, Ton? Uh, ik ben bijna klaar. Ik ben oh, oké. Okay. Ja. ja. Erin zit dus een verschuiving van drie uur naar voren. En dit is de kern. avond. Sinterklaas vieren wij daarom niet op 6 december, de datum van de goede dagman, maar op de avond eraan voorafgaand op 5 december. En realiseren dat zelf is. Als je op vrijdagavond thuis komt, dan heb je toch al een weekendgevoel. Dat geldt niet voor jou persoonlijk, Astrid, want jij werkt niet op reguliere tijden. Maar nee. Kortom... Kerstavond begint dus al op 24 december vanaf 2100 uur. Idem dito voor nieuwjaarsavond, ook wel bekend als syvester, of gewoonlijk oudjaar genoemd. Oftewel, de avond voor het feestje van de volgende dag begint dus die uur eerder. Oké, okay. nou, ik begrijp je punt een beetje, maar dan klopt het nog steeds niet met oudjaarsavond. Jawel, dat leg je dus opnieuw uit. Oh. Uh, wij noemen het oudjaarsavond. Ja. Dat is dus eigenlijk nieuwjaarsavond. Ja. Maar hier zit een andere verschuiving. Oh. Een uitzondering Oudjaar. die de regels bevestigt. Ja, dus nou noem het zo. Ja. Dat is wel zo makkelijk. Maar En ik waardeer het heel erg hoor, Ton. Dat je me zo enorm toejuicht over die nachten en die avonden. En natuurlijk het eeuwigdurende uh, uh, uh, gesprek daarover. Want toen ik ooit het programma Nachtdienst ging presenteren. In volgens mij het mooie jaar 1999. Toen kreeg ik als allereerste uitgelegd. Begin nooit over de discussie goeiemorgen, Goedenacht. Want die is eindeloos. Maar ik, ik, weet je, het verschilt. Kijk, ik krijg jou aan de telefoon. En het kan uh -huh. zijn dat jij nog wakker bent en dat je misschien lekker met een wijntje of me met een uh, glaasje melk, wat jij maar wilt, uh, in, de, in de leunstoel zit. En, maar het kan ook zijn dat je net je, wek je wekken gegaan is en dat je net gedoest en geschoren. Uh... Ik heb een van het verhaal al uitgelegd. Ben de dus ze eindeloos over je uitgestort krijgen. Uh, hier kun jij ook niks aan doen. De officiële tijd heb ik genoemd. Maar uh, ik heb er ook alle begrip voor dat mensen die net opstaan voor hun de ochtend begint ja. en voor mensen die een lange dag achter de rug hebben, de nacht ingaan. Ja, precies. Nou ja, dus het, het maakt allemaal. Het, het, weet je, het is niet een eindeloze discussie. Het is gewoon een goede morgen en dan zegt iemand nou nacht. Nou, dan is het nacht, toch? Precies. Zo erg is nou, het nou, allemaal. Ik wens je hier mee, want je zult deze ellende eindeloos over je uitgestort krijgen. Maar wat ik dus bedoel te de zeggen is dat het als... geen ellende is en dat, het, dat ik dus ook geen sterkte nodig heb. Maar ik vind het wel oh, oh, heel aardig. Oh, pardon, neem me nou. niet kwalijk. Dus ik, ik zeg maar gewoon veel gereden. plezier. Sorry, wat zei je? Zeg maar gewoon veel plezier. Ja, bijvoorbeeld veel plezier. Nou, dat en zal wel lukken, Tom. En ik geniet van jou, uh, altijd. Gelukkig, dank je dag. hè. Goeiedag. Nou. Uh, Adrie, goeienacht. Ja, heel even, ik wou reageren op die auto's. Dus je komt zo'n verkeerscontrole in en dan word je altijd in beslag genomen voor boetes, hè? verkeersboetes. Mm -hmm. Dat bedoel je hè? Ja. Of openstaande belastingposten. Ja, uh, in naam de Koningin. Kan allebei, nou... ja. In naam de koningin kan niet meer hè? Of wel? Nee. Nee, dat is oh. in naam van de Koning tegenwoordig. Oh, oh ja, dus Alex. Nou, die is misschien wat aardig. Maar wat is je punt? Nou, het, het punt is, ik, ik, ik reageer erop, ja. dus je komt die verkeerscontrole in en er staan boetes. Ja. Nou, die boetes staan een termijn. Ja. Nou, je, je wordt dus aangehouden en we hebben een autootje van 1000 euro, wij allemaal. Ja. En er is, er is een bekeuring van 500. Ja. Nou, dan zit je dus onder het bedrag van die, van die boete. Ja. Nou, dan die auto wordt in beslag genomen. Het ja. Het kost zoveel parkeergeld per dag. Dan moet je, als moet je gaan betalen, kom je boven dat. Zeg maar een bepaald termijn, bijvoorbeeld van die waarde van 1000, dan wordt ja. die meteen ver, verbeurd verklaard. Maar of die auto heel duur is, dan staat er misschien drie maanden op, dan wordt die ook ver, uh, verbeurd verklaard en ben je gewoon kwijt. Dan gaat maar, maar, nee, maar de vraag is: je hebt een auto ja? van, stel je hebt een auto die 1000 euro opbrengt, ja. en je hebt voor 500 euro aan boetes. Ja. Wat gebeurt er dan met die andere 500 euro? Nou, die moet je bijbetalen, die blijven staan. Nee, maar als je auto dan in beslag wordt genomen. Ja. dan ja, heb ja, je dus maar... eigenlijk 1000 euro aange, uh, uh, uh, ingebracht. Nee, want er staan een stelletje, een stelletje mensen staan te bieden. Ja. en dan moet die 500 opbrengen. En dat zijn de aasgieren, die bieden die 500. Dus die deurwaarder, of die belastingdeurwaarder. die hem dat vijlt, zeg maar, die moet die 500 hebben. En als hij die 500 niet krijgt. Nee maar luister, luister nou, ja, nee, maar luister nou, die auto die brengt... Laten we het dan voor het gemak zeggen. Die auto die brengt op die veiling 700 euro op. Ja, en de boete is? 500 euro. En die 200 krijg je niet terug. Waarom niet? Nou, krijg je niet terug, want dan op het moment dat je in die veiling gaat... is hij al verbeurd verklaard. Oh. Dus in de verbeurdverklaring, die volgt. Dus zelfs als dat een op, dure Audi is van 20.000 euro, dan ben je... dan. Uh, ben je de Sjaak? Ja. Goh. Oké, okay, we rijden nou vier auto's rond in Nederland en die fotograferen al die kentekens, weet ik veel. Jagen op dit soort auto's. Goed. Nou ja, Oort maar auto's. we dwalen weer af. Nou, dan Dankjewel. Dan we weer uit. Goeienacht. Doeg Adrie. Hoi. Hetty, goeienacht. Goeienacht. Nou ja, ik zeg halloetje. Halloetje. Dan ben ik een beetje in het midden, hè. Over die discussies over uh, het of je nou uh, uh, een goede oh. of goede nacht moet zeggen. Oh ja, en dan zeg je Hallution? Hallution. Nou, het is een soort begroeting dus. Ja, dat kunnen we natuurlijk gewoon doen. Dat zou ik... een goede oplossing zijn, hè? Ja, weet ik niet hoor. Ik ben bang dat ik dan toch zeker tien keer per uitzending de, de, dat discussie krijg over wat ik bedoel met Hallution. Nou ja. Ja, maar het is leuk geprobeerd. Ik denk dat je wel begrijpt wat ik doen, maar. Oh. Uh, uh, het ging, uh, ik ga gewoon, ik heb geen, gewoon geen antwoorden op de andere vragen. Eén ah. zou ik gaan zeggen dat ik wel vaak. De volgers bij mij in de buurt, terwijl ik gewoon in Nijmegen gewoon Ja. Best wel uh, vroeg hoor. Ja, maar hoe vroeg hè? Ze zijn er nu nog niet, toch? Nou, nou hebben ze nog niet gehoord. Maar dat komt ook omdat ik jou aan heb staan. Oh ja, en ik praat er natuurlijk doorheen. Dus ik kan jou lekker de schuld geven. Ja, maar dat is ook zo. Dat hoor ik vaak van vogels. Ja, ik had dus een vraag over uh, wat nou het verschil is van de waarnemer... persoon te plaatsen en uh, nog iets. Want daar kan ik niet meer op komen. Oh, nou. Gegeven. Als het je weer te binnen schiet, bel je weer, het -ie. Wat zeg je? Dat als je, weer, als je de vraag weer bedenkt, bel je gewoon nog een keer. Nee, maar die heb ik goed gesteld. Oh. Uh, maar ik, uh, tenminste aan uw uh, voormeneer. Ja, maar ja, daar schieten we natuurlijk niet zoveel mee op. Nee, nee, het ga, ik wil gewoon weten. Uh, waarom uh, is iemand een waarnemer? Oh, ja. Komt er dan iemand aan en die zegt... nou, jij neemt goed waar en jij bent nou de waarnemer. Oh, ja. In politieke zaken en dergelijke. Oh ja. Eigenlijk gewoon, wat is het? Ja, wat is het? Wat is we de functie? En waar zitten het verschil in? En, en van onderzoeker of... Uh, ja, uh, nou ja, meestal is het onze man ter plaatse. Maar ik heb het dan netjes uh, persoon ter plaatse gezet. Oh ja, nee, dat heb je, je keurig gedaan. zijn. Oké, okay, ik zeg 0800 Ik doe mijn best, Hetty. Dankjewel. Halleuschen. En tjus. Oh ja, ahoi. Dag. Gigi. Aieto, Doeg. Bob, ah. goeienacht. Ja, goedendag, hadden. Hallo. Dag, Bob. Ik had een vraag over lekstroom. Oh. Ik heb een oude Volkswagen Golf uit mm -hmm. de jaren 88. Mm -hmm. En uh, die accu loopt steeds langzaam leeg. Oh ja. En toen heeft iemand mij gezegd: Van misschien heb je wel last van lekstroom. En nou is mijn vraag: Hoe wordt dat nou veroorzaakt en hoe kan ik het verhelpen? <laughs> Ja. ja, het is wel grappig, want ik zeg altijd bij medische vragen... van ja, daar kunnen wij niet in het wilde weg natuurlijk iets over roepen... omdat dat natuurlijk afhankelijk is van je dossier. Maar dat is natuurlijk eigenlijk met, met je auto precies hetzelfde. Want uh, er zijn vast uh, heel veel uh, dingen die mis kunnen zijn met een auto... waardoor de stroom weglekt. Denk ik hoor. Dat zou kunnen. Ja. Ik heb echt voor geen meter verstand van auto's. Maar als er een automonteur is die wel verstand van heeft, dan moet hij maar even bellen naar 0800-1121. Ja. Ja. ja. Het en is een Volkswagen 30. Golf. En uit welk jaar? Uit 88. Dus hij is uit bijna 88. 25 jaar oud. Oh, ja, dan gaat het lekker. Ja, dat zou kunnen. <laughs> ik, uh, ik ga mijn best doen. Kijken of Hoe iemand het op kan lossen. Met uh, Timo. Ja, dat weet ik niet. Want Timo die belt niet meer omdat sommige mensen lelijk tegen hem doen. Ja, hij is beledigd hè. Nou, beledigd weet ik niet. Volgens mij denkt hij van ja, als ik niet welkom ben, dan bel ik niet meer. Nou, als die man wordt uitgemaakt voor psychopaat en, en, en geholpen worden, dan is dat toch een belediging? Dat is ook zo. Dus die denkt van nou ja, als ze maar niet op me zitten te wachten. Ik ook. En ik hoop dat hij weer belt. 0801 121. Dankjewel, Bob. Da. Hans Gellig, nacht. Goedemiddag, Astrid. Hallo. Ik heb een vraag over de temperatuurbeleving. De temperatuurbeleving? Ja. ja. Wij zitten nu met bijzonder schoene nachten. En dat ja. is dan heerlijk om uh, um, dan s'avonds laat of in de nacht nog buiten te zitten. En dan uh, kijk je naar de thermometer, is het 20 graden bijvoorbeeld. Ja. En dan heb je een korte broek aan en een t-shirt. En je hebt het even goed, nog vind je het hartstikke lekker: je hebt het niet koud. Mhm. Mm maar in de winter, en uh, je moet vertoeven in een ruimte van bijvoorbeeld 20 graden, dan draag je een lange broek, draag je een onderhemd, draag je een overhemd met dik met lange mouwen en nog een wollen vest. En dan zijn er nog mensen die vinden dat koud. Ja. Hoe komt dat? Ja. Dan, maar bedoel je dan dat mensen het verschillend voelen? Of bedoel nee, nee, nee, je? nee. Ja? Ik, ik zelf ook. Uh, ja. 20 graden... Ja. Uh, twintig in een uh, verwarmde ruimte vind ik ver. Ja. En dan, dan ga ik niet met een korte broek zitten en met een t-shirt. Nee. Maar soms uh, zou je niet aan moeten denken om uh, s'nachts bij twintig graden met een lange broek en een uh, trui <laughs> in mijn uh, tuin te moeten Ja, dan zitten. voelt het opeens, hmm. Dan is twintig graden lekker. Ja. Met korte broek en t-shirt. Ja. Maar twintig niet. Oké. Okay. Dus, uh, nou ja, de, de, de, uh, dat vat hier mooi samen, de temperatuurbeleving. Ja. Maar Hans, hm? bespeur ik een Duits accent bij jou? Halleutje. Ja. <laughs> is dat een woord? Dat is een woord, ja. Oh, oké. Okay. Nee, omdat ik nog steeds de vraag heb openstaan, uh, even kijken van wie hoor, dan zeg ik het goed. Ja, van Johan, die wil weten waarom in het Duitse zelfstandig naam worden met een hoofdletter beginnen. Uh, dat is hier wel anders, hoor. Huh? Schrijf je al die tijd alle zelfstandig naamwoorden nog met een hoofdletter? Mm, warte, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ja, dit is altijd zo geweest. Nee, er is een moment gekomen dat iemand zei... dat doen we met een hoofdletter. Ja, maar goed, daar ben ik niet bij geweest. Nee, dat kan ik <laughs> me voorstellen. Nou, als iemand er wel bij is geweest, 0800-1121. Ik ga op zoek naar een antwoord, Hans. Ik heb uh, nog een kleine opmerking betreffende het gedrag uh, van vogels, ja. wat het zingen betreft. Ja. En zijn vogels, uh, daar is het uh, wel of niet zingen, ook wel afhankelijk van de uh, temperatuur, s'nachts. Kijk. Bijvoorbeeld een nacht, nachtegaal, onder de 15 graden, nou dat, dan uh, valt hij toch wel stil. En onder de 15 graden gevoelstemperatuur of op de thermometer? Nee, nee temperatuur, ja. Ja, s'nachts en overdag. Overdag hoor je hem bijna niet. Oh, oké. Okay. Dankjewel, Hans. Dag gedaan. Hallo, Sjön. Hallo, Hoi. Hoi. <laughs> Dag. Summer Nights is dit. John Travolta en Olivia Newton John uit de film Grease. Summer Loving had me Summer Nights uit de film Grease, na aanleiding van de vraag van Hans... die zich afvroeg hoe het kan dat zwoele nachten... 20 graden opeens heel erg warm kan voelen... maar dat het overdag in een ruimte eigenlijk normaal voelt. 0800 1121. Bob wil meer weten over Lekstroom. Hetty wil weten wat de functie van waarnemer precies inhoudt. Gert-Jan vraagt zich af hoe laat de vogels waar wakker worden. Dus zodra je een vogel hoort, bel naar 0800 1121. Freek wil weten wat de uh, NWA eigenlijk te maken heeft... met het roken op de werkplek. Want volgens hem valt dat onder de arbeidsinspectie. Nick, die zoekt Leonie... 25 jaar ongeveer. Ze liep voor het eerst mee met de Vierdaagse, de 40 kilometer. En hij wil heel graag weten uh, waar hij haar kan vinden. En hij vraagt zich ook af, want hij heeft rolstoelers achteruit de heuvels op zien gaan. Waarom ze dat deden, achteruit? Wat maakt die beweging makkelijker dan vooruit? 0800 1121. Uh, Antoine die wil weten waarom er geen controle is op de koffers op Schiphol. Dat je zomaar een koffer mee kunt nemen. Johan vraagt zich af waarom de zelfstandig naamwoorden... in het Duits met een hoofdletter beginnen. Joke zoekt nog steeds platen van Mahalia, Mahalia Jackson. En Klaas die wil weten of je, als je een hele dure auto hebt... en je hebt boetes openstaan en je, de auto wordt in beslag genomen... of je dan de meerwaarde weer terug krijgt gestort. Andrea wil weten of de Turkse scheidsrechter Kuzi hoe Boejoek ook wedstrijden van Turkse clubs mag fluiten. En volgens mij zijn dat de vraag. Het zijn er een heleboel. Dus kun je me helpen? 0800 1121. Bart, goeienacht. Bart, Bart. Dag Bart. Bart, Bart, Bart, Bart, Bart, Bart, Bart, Bart, Bart, Bart. Hé, Bartje, Bartje, Bartje, is leuk. Bartje, is leuk. Hey hé, hey. hé. Is leuk. Dat je dan 20 minuten in de wacht staat... en dat je dan het enige wat je kunt verzinnen... badje is leuk is, dat is wel een beetje droevig. 0800 -121 -121, als je uh, beter bij stem bent dan deze badje. Mevrouw Wolterbeek uit Amsterdam. Ja... Ik had iets over vogels en slapen. Volgens mij kunnen die best slapen als het licht is. Oh, oké. Okay. Want ik kan. Uh, ik heb jarenlang met de kennis op Loosfrecht gezeild. En dan mm -hmm. gingen we in zo'n kreekje overnachten. En dan werden we. S ochtends voordat we zelf wakker waren. wakker gemaakt door een geweldig concert van vogels. En dan moesten we eerst de eerste boot opruimen om. Kunnen wassen en opruimen om te kunnen ontbijten. En dan zaten we eindelijk aan het ontbijt. En dan waren de vogels in het volle licht met een ochtendslaapje bezig. Want je hoorde ze helemaal niet. Oh, gelukkig. Nou, dat vind ja. ik toch wel een geruststelling. Want ik maakte me ja, een hè? beetje zorgen om de vogels. Ja, dat hoor ik meer mensen doen. Maar volgens mij is dat niet nodig. Nou, dat is fijn om te weten. Ja. Mevrouw Wolterbeek, zullen we gewoon even Anouk met beurts erachteraan gooien? Oh, prima. Dat is toch onze landelijke trots een beetje, hè? Ja. Yeah. Ja, en als we het dan de hele tijd over vogels hebben... laten we dan de beurts van Anouk gewoon weer laten horen. Zo so is het. Vindt u het een mooi liedje of zegt u, nou, uh, zegt u eigenlijk gewoon akkoord op alles? Um, ik ben niet zo'n purist wat, ze wat muziek betreft. Oh, Als, nee, maar het vind je... past. Als het een beetje past, dan vind ik het eigenlijk altijd wel grappig. Oh, gelukkig. Nou, ik denk dat het heel goed kan zo s nachts. Dan gaan we, ja. gaan we nog eventjes, speciaal voor de vogels die nu nog slapen... maar straks wakker worden, birds van Anouk draaien. Dank u wel, mevrouw Wolterbeek. Prima, ja, hoor. Dag. Dag. dag. from the outside. Clouds have taken Control. It seems my thoughts wander. was dat van Anouk Helmoet. Goedemorgen, zou ik zeggen. Een hele goede morgen. Want jij hebt eerst geslapen. Nee, ik ben net klaar met werken. Oh, dan is het goede nacht, hè? Ja. Nee, nee wat jij wil, Helmoet. Zo is het. Zeg het eens. Um, ik heb een antwoord voor je op de Lex. Oh, Ja. Vertel, de lekstroom van Bob in zijn Volkswagen Golf uit 1988. Ja, nou het fenomeen lekstroom, dat wil alleen maar zeggen dat je de dus stroom verliest uit je accu. En dat die op uh, den duur gewoon leeg is. Ja. Of in ieder geval te weinig spanning heeft om uh, het autootje te starten. Maar de vraag is, wat doe je eraan? Wat je eraan doet. Uh, dat wat uh, uh, de meeste vrachtwagens ook erop hebben. En dat is een massaslot. Een wat? Een massaslot. Een massaslot? Ja. Dat je een slot op je massa doet? Nee, dat is een speciale sleutel. En daarmee onderbreek je de verbinding van de min naar het chassis. Oh ja. En dan, dan kan er geen spanning meer uit de accu ontsnappen. Oh ja, als er maar geen verbinding meer is tussen de min en de chassis. Ja. Oké. Okay. je het onderbreekt, dan is het uh, legstroom weg. En kan, kan Bob dat zelf doen of moet hij dat in de garage laten doen? Ja goed, ik zou het, uh, je kan het zelf doen. Je moet die sleutel natuurlijk wel op een plek zetten, anders moet je, waar je makkelijk bij kan. Oh, want die iedere auto... keer als je wil gaan rijden moet je hem weer... Uh... Dan moet je hem weer aanzetten. Oh, wat een toestand. Ja. Maar anders moet je een nieuwe auto kopen, ben ik bang, of niet? Nee, nu oh. ik dacht best een nieuwe auto te kopen. Maar het vinden van een plek waar de Lekstroom zit, dat is nogal tijdrovend En daarom ook kostbaar. Oh ja. Want ergens in de bedrading zit, zit er dan iets niet goed waar die spanning verliest. En er zit heel wat bedrading in een auto. Ja, dat is mij ook wel eens opgevallen, dat er nog een hoop draden in zitten. Nou, ik vind het heerlijk, want ik kan de vraag van Bob uh, afstrepen. En ik heb nog zoveel vragen openstaan dat er ruimt lekker op, Helmoet. Dankjewel. Ja, nou en uh, over de vraag hoe laat eerst de vogeltjes uh, beginnen. Ja, ja, ja, ja. Nou, die beginnen zo pak een beetje om half vijf. We worden meereltjes wakker. Maar het is, als... het is zes minuten over half vijf en er belt nog niemand dat die vogels hoort. Nou, toen ik dus vertrok van mijn werk, ja. ik, ik heb een lipje vallen op mijn voeten gewerkt. Ik hoorde mereltjes, die horen niet te wel hoor. En waar was en dat? Dat is in midden limburg Middel limburg daar zijn ze wakker. Ja, want op het moment dat de zon ook maar en het ja, dreigt op te komen, dan worden die wakker. Ze zijn de eerste die dus het liedje zingen, als mijn geheugen me niet helemaal in de steek laat. En het zijn ook de laatste. En wat, was dat om half vijf ongeveer? Of ben je al langer aan het rijden? Nee, dat is rond half vijf geweest. Oké, okay, dan noteer ik half vijf Limburg. Hé, prettig Helmoet, je bent goed bezig. <laughs> nou, dan wens ik jouw vader een prettige uitzending. En ik wens jou een goede rit. Hou je veilig, hè? Ja hoor. Oké, okay, dag Helmoet. Goed zo, dag. Dag, Albert. Hallo mevrouw Astrid. Dag meneer Albert. Ik uh, heb helemaal aan het begin van de uitzending een vraag van meneer Martin uh, meegekregen. Ja, over, de over de sterren. Ja. Ja. Nou, uh, had ik een boek. Ik heb het weer weggegooid, uh, jammer genoeg. Dat ja. is een populair wetenschappelijk uh, ding. Oh, dat leest moeilijk voor als het weggegooid is. Ja. Maar ik kan me goed herinneren dat, dat het ook over die, uh, die steelpan... er stonden een paar plaatjes in van de steelpan... Ja. die er over, over een tijdje uit zou zien. En dat, dat blijkt dus ook uh, te veranderen in de loop der tijd. Ja, maar ja, wanneer? Dat is eigenlijk de vraag ja nou eerder dan dat die sterren ontploffen dus, oh en dan veranderen ze al ja de, ze, die sterren die staan niet in een ja zoals wij ze hier zien vanaf de aarde hmm. lijkt het een steelpannetje. ja maar ze staan natuurlijk in diepte ja. verschillende verters. ja inderdaad en al die sterren die bewegen ten opzichte van elkaar en langzaam maar zeker dan wordt het een soort walvis of een ja, dat kan ik me herinneren. Er stonden een paar plaatjes van hoe dat dan zou verlopen. Ja, maar ja, dat boek is weg. Ja, Oké, okay, maar uh, goed, het was, het was meer een aanvulling dan een antwoord. Oh. Nou ja, ik schrijf hem erbij hoor, Albert, dankjewel. Het is een leuk weetje, toch? Ja, precies, ik had het niet willen missen. Oké okay, dan. En <laughs> doe, goeienacht. Dag. Ja. Dag, Rebecca. Astrid, goedemorgen. Hey, dat is lang geleden. Dat is lang geleden. Ja, ben je, al, met jou? ben je al op reis geweest? Met mij is het goed. Uh, uh, ben ik al op reis geweest? Ja. Yeah. Uh, waar naartoe bedoel je? Ja, ik weet niet meer. Je ging ergens heen. Oh, naar Turkije. Dat. dat was vorig jaar. En <lacht> ja, dan ben je dan ik... al wel geweest, ja. <lacht> ja, maar nu ben ik nog nergens geweest. Want ik ga nog. Want ik ga 6 november ja. tot 12 uh, december. Ja. Ga ik naar Australië? Ja, dat was het. Nee, maar dat je. Heb ik je bijna In januari heb ik dat geboekt. Volgens mij heb ik je zo lang niet meer gezien. Nee, want ik heb je toch gesproken dat je ging stoppen met roken om geld uit te sparen om die reis te kunnen boeken? Eh, uh, juist, ja. En de laatste keer dat ik je sprak had je al 2,95. Oh, maar dat is dan heel lang geleden. Is ook zo. Ja, ja, nou. ja. Maar uh, in november ga ik dus zes weken naar Australië. Lekker. Lekker hè? Ja. Ik zal aan jullie denken. Ja, en ik aan maar jou. Ik heb een antwoord, ja. Astrid. Ja. Op, uh, and, ik, ik, zet, ik, ik werd er net, ik zou even vertellen, ik werd er net even wakker. Oh. En toen dacht ik, oh, wat voor dag is het? Nou, weet je, echt heel slaperig. Ik dacht, oh, donderdag. Dus ik dacht, oh, dan is Astrid er. Dus ik geef zo'n klap op mijn radio, want dan denk ja. En toen hoorde ik jou net die, uh, die vraag stellen over dat huis en die warmte. Ja. En dat is heel simpel. Onze huizen zijn zo goed geïsoleerd dat die warmte daarin blijft hangen. Ja, nee, maar de vraag van Hans is dat als het dan 20 graden in huis is... in je slaapkamer bijvoorbeeld, of ja. in de woonkamer... dat je dan denkt van, nou, ik kan eigenlijk wel in korte broek gaan zitten... Maar als je de volgende dag naar kantoor gaat... en het is daar 20 graden, dan denk je... ik trek nog even een vestje aan. Waarschijnlijk omdat daar airco is. Nee, want het is nog steeds overal 20 graden. Nou, dan... Astrid, dan heb ik in mijn duffe slapper... kopje dan begrepen. je vraag verkeerd. Ik heb hem nou twee keer al gesteld. Ik weet ook niet helemaal zeker of ik hem nou goed vertaal. <laughs> dus... Uh, dus mijn um... Excuses, als ik hem... Uh... Maar ik dacht, ik, dan is die verkeerd overgekomen. Maar ik dacht dat het... Uh, Oké, okay, sorry. Ja, ik weet het ook niet. Hoor. Misschien heb jij wel gelijk en denkt nu op dit moment Hans van... Hé, heerlijk, mijn vraag is helemaal beantwoord. Dat kan oh, ook. Nou, dat hoop ik dan. En okay. dan wens ik jou nog een hele goede uitzending toe. En ik vind het hartstikke leuk je weer gesproken te hebben. Insgelijks. Ik spreek je vast snel. Dag Rebecca. Jo, dag Astrid. Dag, dag, fijne dag. Hoi. 0800 1121. zitta Hallo. Hallo. nacht. Uh, goeienacht. nacht, ja. <laughs> ja, opeens wordt het weer heel beladen, hè, of het goede nacht ja, of goede ochtend ja, ja, ja, is. Ja. Ja, ja. Ja. Zeg, uh, ik heb een vraagje en een antwoord. Oh. Tenminste, ik denk dat ik een antwoord heb. Doe uh, eerst maar het antwoord, want ik zit echt te springen om antwoorden. Ik maak ja. me zorgen dat ik het allemaal niet rondkrijg voor sessie. Ja, een voorzetje dan, hè? Ja, ja, ja. Uh, die jongen die met zijn rolstoel rijdt. Ja. Die heeft voor twee kleine wieltjes. Ja. En achter twee grote wielen. Ja. Nou moet hij de berg op. Ja. Als er nou wat, uh, uh, een, een steentje ligt of zo, blokkeren ja. die voorwielen. Oh ja. Maar dat is niet het enige. Oh. Als je achteruit rijdt, ja. dan kun je je optrekken als het ware. Je, je gaat van beneden... Uh, trek je je ja. rolstoel omhoog. Ja, in plaats van dat je vooruit moet duwen. Duwen, ja. duwen. Ja. ja. ja. Dat is vrij, vrij simpel. Ja, nou ja, zijn vraag is, waarom is dat dan een betere beweging dan dat duwen? Omdat je meer kracht kan zetten. Ja, nog is dat zo? Kracht. Ja, nog meer kracht. Maar waarom kun je die kant op meer kracht zetten dan de andere kant op? Eigenlijk is dat zijn vraag namelijk. Ja omdat uh, het komt, als je vooruit rijdt, mm -hmm. dan uh, komt het uh, meer uit je schouders. En als je achteruit rijdt, komt het uit je biceps. Ah, en als die een beetje goed in orde zijn, dan gaat het waarschijnlijk makkelijker. Ja. Ah, nou duidelijk. Plus het, plus het kunnen blokkeren van de voorwielen, hè? Oh ja, ja inderdaad, die steentjes. Ja. ja. En als je te stijl moet uh, rijden... Ja. Dan kun je ook nog achterover vallen. Oh ja. Da da ja. Dat moet je natuurlijk helemaal weten te voorkomen. Misschien is dat het gewoon wel. Ja, Dat is inderdaad een beetje riskant. Ik, ik weet niet meer hoe stijl die uh, weg Nee, die zullen, want, die zullen niet zo stijl achterover. zijn. Maar als je een beetje... Als je een beetje, Dat weet ik eigenlijk niet. Maar als je een beetje daar uh, op traint en daar rekening mee houdt... dan op een gegeven moment wen je er natuurlijk ook aan. Ja. Ik, ja, ik kan me niet meer herinneren hoe stijl dat nou was daar. Ik weet wel dat ik daarna wel wat uh, spierpijn had. <laughs> ja, dat kan ik me dan wel weer voorstellen. Volgens mij hebben veel mensen tijdens die vierdaagse maar, flink spierspijn gehad. Ja. Kijk, dat is al heel lang geleden, want ik heb hem samen met uh, Klaus gelopen. Oh, wanneer was dat dan? Wanneer was dat? 67? Oh, 60? toen was ik er niet, hoor. Uh, 67, denk ik. Goed. Nou, dat is een mooie herinnering, of niet? Nou. Ja, nou, het lijkt me gewoon wel mooi. Het is, het, is, het is leuk om te vertellen. Ja, maar we hebben niet met, met elkaar gesproken, hoor. Nee, jij liep voorop natuurlijk. Nee. Oh. Ik lag met mijn beentjes omhoog en toen kwam hij langs. Oh, ja, maar... De, oh, je werd, werd net je blaren doorgeprikt. Nee, nee, nee, ik lag nee. uit te rusten tegen een boom... En toen dacht je: hé. Hey. Dat, dat, dat deden wij dus wel eens, hè? Dan, uh... Ja, even bloed uh, goed weer uh, uit je voeten laten stromen. Ja, ja. <laughs> Zegt de uh, dat is een Insiders moeite. Vierdaagse houding. Goed, Cita, ja. je, je had ook nog een vraag, zei je. Ja. Nou, uh, nou is Prins. Uh, nou is uh, Willem-Alexander en Maxima ja. zijn getrouwd. Ja. En uh, nou zijn ze vorst en vorstin. Ja. Nou, was het uh, vlak na de trouwerij? Was er een, uh, een, uh, een vorstperiode? <laughs> ja. Toen hoorde het. En wat zeggen ze nou op de radio? Nou. Vorst aan de grond. Ja. Dat kon ik me heel goed voorstellen, want hij had net een bruiloft gegeven. Ja, dus hij had eventjes. Uh, zat hij goed aan de grond? Ja. En? Dan krijgen we de weersberichten. Ja. En dan zeggen ze, maxima zoveel <laughs> graden. En dan denk ik van, goh, wat is dat dat mens nog kan leven. Want soms is dat onder nul. Ja, ik vind het sowieso wel mooi dat ze elkaar gevonden hebben, de vorst en de maxima. Ja, ja. maar uh, uh, dat heb ik één keer gehoord in één uitzending. Ik vond het zo schattig. Is het ook. Maar uh, uh, ik vraag me af, hmm. maxima, moet dat niet maximaal zijn? Ja, dat is altijd raar, hè? die uitdrukking van uh, de, de maxima van. Uh... Maxima is toch meer fout dan maximaal? Maxi... Nee, nee. Nee, nee volgens mij niet. Maxima. Nee, ja. Waar komt het vandaan? Maxima van 20 graden, zeggen ze dan. Zo. Ja, ja. ja waar komt het vandaan? Nou, die vraag ga ik gewoon stellen. Waar komt het vandaan in het weerbericht? Ja. Maar, maar misschien van... inderdaad wel is het een afkorting van maximale temperaturen van... Ja, maar dat zou ze dus toch beter uh, gewoon een Nederlands woord kunnen gebruiken van hoogstens? Of dat... ten hoogste? Ja, dat zou kunnen. Maar ja, maxima is natuurlijk gewoon een mooi woord. Dat is ook leuk voor wordfeud. Ja. Scrabble voor sommige mensen maar, nog. Maar uh, hoogstens is ook een mooi scrabble woord. Dat is wel weer waar, je, maar minder punten, want er zit ook... geen x in. Oh ja, ja, ja, ja. ja. ja. Ja. Goed, ik, uh, ik uh, leg hem even voor. mijn ex... vraag van vorige ja. week is niet goed beantwoord. Uh, en wat was de, jouw vraag van vorige week dan, Sita? Nou, dat was over die mazelen. En dan zeggen ze dus, ik, ik weet wel de, de consequentie van uh, mazelen. Dat, ja. dat, dat, uh, dat je hersenvliesontsteking kunt krijgen en al dat soort dingen meer. Mm. Maar daar ging het niet om. Het ging oh, erom. maar Sita, het spijt me echt heel erg. Oh. Maar we gaan niet, want anders blijven we eindeloos in de vragen van vorige weken. En dan moet ik een hele administratie bij gaan houden wat er in vier uur tijd wel is beantwoord en niet is beantwoord. Ja. Dus het is altijd één uitzending de kansen. En als het niet lukt, dan lukt het soms ook niet. Gelukkig lukt het vaker wel dan niet. Maar soms dan. Uh, want anders blijft het eindeloos dooremmeren. Ja, en dan uh, moeten we gaan bijhouden wat er wanneer wel en wat er wanneer niet gez gezegd is. Dus, uh, dus ik ga nu even op zoek naar ja. uh, waarom we maxima, maxima noemen en niet hoogstens. Ja. Ja? Ja. Dankjewel, Sita. Okay. Hey, Goedienacht. Goeie. Hoi. Mevrouw Riekebult. Uh, Goedienacht. Goedienacht. Ik heb uh, wel over de vogels. Hoort u vogels? Ik hoor vogels. Ja. U hoort ja. vogels, ja. er is een vogelmelding. En waar woont uw huis? <laughs> Mijn huis woont in uh, Amsterdam buiten -Velbert. Oh jee, oh dan nou zitten we opeens uh, helemaal in West-Nederland. Ja, ja, ja, ja, het ja. helemaal best. Ja. En vanaf okay. hoe laat uh, maken ze geluid? <laughs> nou, eigenlijk vanaf een denk ik, kwartiertje geleden. Of oh al. jee, toen al. Nou ja, nou ja, eerder nog, dan hoor je af en toe een oei in de buurt. Ik ja, weet, ik maar dat, dat is gewoon een dromende uil. Ja. Een dromende uil. Precies, ja. <laughs> af en toe wordt er eentje wakker ook. Maar uh, denk ik een kwartiertje geleden dan is het meestal de merel die als eerste begint. Oh, ja, die merels die, uh, die zitten er goed in. Ja. ja, die merels die zitten er goed in. Die, uh, die kunnen ook prachtig zingen. Oké, okay. nou ze staan genoteerd hoor, de merels in Amsterdam. De, de, ja, nou, de school extra heb ik ook gehoord. De en school extra doet ook. Dat ook niet. Oh jee. Ja, ja hoor, het ja, is een heel koor. Ja, ja, ja. En dat hoor je allemaal aan het fluiten? Op dit moment ja, heel zachtjes, want het zijn er nog een paar, maar ze beginnen nu allemaal aan het wakker te worden. Het wordt alleen, maar, wordt alleen maar meer vanaf nu. Maar je hoort echt het verschil tussen de kievit en de school Wauw, ik vind het knap. Goed. Nou, ik ga snel door, want als ze eenmaal wakker zijn... dan ja. zullen ze wel overal nu uh, zich melden. En dan moet iedereen bellen ja, ja, ja, ja. naar 0800. Ik lijkt ja. vroege vogels wel, zeg, op de vrijdagochtend. <laughs> nou, Goed. inderdaad, dan zeg je wel. Me. Bedankt, mevrouw oh, Riekebult. Nee, ik Dag. Dag. Mevrouw Herksen uit Leiden. Ik hoor vanaf tien voor vijf de vogels. Oh, kijk eens even. dus ik... Maar dat is net één minuut. Oh, dan... Nou... Vijf minuten, vanaf <laughs> vijf minuten geleden. Oké, okay, dan noteer ik de vogels in Leiden voor 4 uur vijfenveertig ongeveer. Ja. Hè, ik ik denk dat ze in de Leidse Hout zitten. Oh, daar precies. En, en heeft u enig idee welke vogels het zijn? Nee, want ik ben blij dat ik een mus van een meeuw kan onderscheiden. Oh, dus we noemen ze allemaal Pino. Ja. Oké, okay, nou, ik heb ze genoteerd. Dank u wel voor het bellen, mevrouw Erksen. Kijk, ja, dan worden ze gewoon wakker, de vogels. En wat leuk al die meldingen. 0800-1121. Meneer Lamberts. Goedemorgen, Astrid, met Lamberts. Dag, Lamberts. De, de vogels, ja. 4 uur 37. En waar, waar, waar? In Hogeveen. Oh, Hogeveen. Dat weet ik ook te vinden. Ik ben aardig bezig met mijn kaartje. 4 ja. uur 37? Ja. Heel goed. En uh, was er nog verschil tussen de vogels of waren het gewoon weer die luidruchtige merels? De merels. Oh, Oké, okay. ja. okay, nou ze staan genoteerd hoor, de merels. Ja, is prima. Oké, okay, bedankt. Ik, jo, moet erbij gaan schrijven. ik moet erbij gaan schrijven waar het is, want anders dan snap ik later mijn eigen kaartje niet meer. Oh jee, waar was dit nou? Maastricht, geloof ik. Okido, eens even kijken. Sikko uit Leiden. Goeiedag, een kwartier terug de eerste meeuwen in Leiden-Zuidwest. Uh, Leiden, ja dat klopt. Ik had al een melding uit Leiden. Toen waren het geen meeuwen, maar volgens mij ook merels. Maar goed, moet je luisteren. Ja, ik luister. Het is onze opgang in uh, het oosten van het land Winterswijk en het is onze opgang in Leiden. Het zit een kwartier hoor, op zijn minst. Maar hoe kan dat dan, hè? Omdat de zon eerder in het oosten opgaat dan bij ons in het westen. Ja, nee, dat begrijp ik. Maar hoe kan het dat ik al vogelmeldingen uit Amsterdam krijg van 4 uur 35. En, en, en uit Hogeveen van 4 uur 37. En uit Maastricht van 4 uur 30. Het heeft te maken met dat Amsterdam veel meer strooilicht heeft. Oh ja, dat is schrikken ze eerder wakker natuurlijk. Ja. Ja, daar zit wat in. Nou, de bedankt de voor de melding. Van de straatlantaarns en zo, hè? Ja. Licht overlast. Je worden ze eerder wakker. Oh ja. Nou, dankjewel. Alsjeblieft, dag. Dag, goeienacht. Ria. Hallo. Hallo, zeg het eens, uh, Ria. Ja, het antwoord op maxima. Ja. Um, maxima is het veelvoud van maximum. Oh ja, natuurlijk. Ja, heel simpel. Ja, ja. En, ja en, en dat we het woord maximum en dus maxima gebruiken in plaats van hoogstens, dat is gewoon dat het mooi ja. klinkt, waarschijnlijk. Ik denk het. Oh ja. He, dat had ik natuurlijk zelf kunnen verzinnen. Ja. Maar ja, dan, dan hadden we jou niet op de radio gehoord. Nee, sorry, dat zou zo jammer geweest. Ja. Ja. Dankjewel, Ria. Goed hoor. En een hele goede nacht nog. Dankjewel, hetzelfde. Dag. Dag. Kijken of er nog meer vogelmeldingen zijn. Want ze moeten nu toch echt wel overal wakker worden. 0800 1121 als je de vogels hoort. Want Gert-Jan wil heel graag weten waar ze wanneer wakker worden. Uh, Richard. Ja, Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik, ja, ik lig in de duinen in Frieland. Uh, je ligt in de duinen? Ja. Waarom? Ja, die sterren, heel mooi, is prachtig. Oh ja. En, en hoor je al hoor vogels? Is, ja, meeuwen. Maar, en sinds hoe laat? Nou, ik moet je eerlijk bekennen, ik ben het wakker geworden. En ik heb uh, een maat van me ligt naast me en die luistert eruit, die we eenmaal zien slapen vallen. Wie ligt naast je? En een maat van me. Met oh, je maat. Dacht toch aan en maat van me, van een duilrichtje. Ja. En, uh, hij zegt: hey, ja, Bellen ze, want ik hoor vogels. <laughs> nee, nou, bellen, weet je wel. Ja, ik ben een beetje nog, maar ik heb vogels gehoord. Maar hoe lang ben je ongeveer wakker dan? Een minuutje of tien. Oh, oké. Okay. Dan noteer ik de vogels op Vlieland ook op 4 uur 45. En... Ja, 40 denk ik, 45. 45. <laughs> Goed, daar ga ik even niks over zeggen. Maar, en hoe heet je maat? Henry. Henry, oké. Okay. Ja. <laughs> nou, bedankt Henry even voor de melding. Schrikkelijk. Oké, okay. hey, slaap lekker okay. nog even. <laughs> Doe. Ja, soms maken ze ook een hoop lawaai natuurlijk, die vogels. Rollen. Ja, hallo. Hoi. Hoi. Uh, ik belde er ook in verband met de vogelsmelding. Maar ja. ik geloof dat ik de eerste was. Oh. Uh, uh, 4 uur had ik uh, volgens mij gechat. 4 uur 30 de eerste vogelmelding. En waar? En dat is in de buurt van Emmen. Ah, ja, maar dat klopt toch wel weer, hè? Dat ze in het oosten dan toch eerder wakker zijn dan in het westen... tenzij er veel verlichting is in het westen. Um, ja, maar dat is het niet, hè? Kijk, de zon gaat natuurlijk ook niet draaien. Uh, we hebben nu de langste dag gehad. Er stond de zon natuurlijk in het noordoost. Ja. Daar, komt, daar komt hij dan nog op. Ja. En nu gaat die zakken naar beneden toe. Ja. Dus dan komt hier een beetje in het midden van Nederland en uh, in het najaar natuurlijk weer in het zuiden. komt hij daar weer een beetje op. En we zitten we toch met een probleem met die vogels in Maastricht, hoor. Die zijn gewoon te vroeg wakker geworden vanmorgen. Ja. Er klopt helemaal niets van mijn kaartje als ik het zo zie. <lacht> maar ja, goed, nee, ik weet. Maar, nee, maar over een paar weken wel, hoor. Oh, oké, okay, dat doen we dan weer. Dan moet je het maar gewoon weer over een paar weken weer doen. Dus wanneer de, de zon op de Evenaar staat. Oh ja, dan. Dan, moet je, ja. dan moeten we het dan doen. Oké, okay, nou bedankt Rolf voor je melding. Ja, en wat zie ik nou staan? Rolf zonder zinvergunning met enkele honderd kilowatt. Ja, okay. ga maar niet de chat voorlezen hoor, want dan wordt het heel ingewikkeld van. <laughs> een goedenacht Rolf. nacht Oké, okay, doei. Doeg. Maria Willems, goedenacht. nacht. Goedendag. Uh, ik, ik had een antwoord op de vraag. Ik heb het even opgezocht. Uh, de hoofdletters van de Duitse zelfstandige oh, naamwoorden. Wat goed vertel. Ja, nou, die gingen vroeger alleen bij in die oude manuscripten, alleen de, de, de vier letters waren hoofdletters. Ja. En daarna was het uh, om nadruk te geven aan woorden. En het lijkt volgens die site. Lezen ook Nederlanders een tekst sneller en makkelijker als de, de hoofdletters, als de zelfstandige namen in hoofdletters geschreven staan. Oh jee, maar dan krijg je bijna de, kom je in de verleiding om te vragen waarom we het dan niet meer doen. Ja, nou het schijnt dat het nu in het Duits dus ook minder gebeurt, omdat je op de computer is het natuurlijk heel erg. Ja, lastig. ja ik moet eerlijk zeggen dat ik op je Twitter om... niet eens meer hoofdletters gebruik. Nee, nee. nee. Dat schreven ze ook. Dus. Hmm. Nou, misschien toch maar weer gaan doen, met de zelfstandig naamwoorden erbij. Ja, ik weet niet of het uh, heel erg veel uh, verschil uitmaakt, maar het schijnt dus makkelijk te lezen. En ben je toevallig ook tegengekomen of het ook nog in andere uh, talen gebruikt wordt? Oeh, nee, nee, ja. voor zover ik weet, alleen in het Duits. Ah, nou ja, het is, het is sowieso erg sympathiek dat je het bent gaan, uh, gaan zoeken, dankjewel. Ja. En ik hoorde net iets van de vogels. Ja? in Amsterdam. Ja. Um, het schijnt dat vogels in de steden ook vroeger gaan sluiten omdat er veel verkeer is. Dat de vogels vroeger sluiten? Fluiten omdat oh. er veel verkeer is. Oh ja, en dat ze daar wakker van worden. Overdag, Nee, nee, nee, overdag komen ze niet meer boven het verkeergeluid uit. Oh, en dan in de moeten ze al het opgespaarde gefluit alsnog inbrengen? Ja, dan moeten ze hun partners gaan zoeken en zo een indruk maken. Oh ja, want uiteindelijk ja. is dat zingen natuurlijk ook nog ja. bedoeld ergens voor. Dat vergeten ja. we in alle drukte. Als er allerlei auto's ronken, dan uh, hoort, hoort het de anderen niet. Dat is ook wat, zeg. Dat, ja. is, dat is allemaal onromantisch, dat de vogels elkaar misschien niet kunnen vinden... omdat de auto's te ja. vele lawaai maken. Ja, ja, ja. ja. Eh. Nee, nou ja ik goed. weet niet of het waar is, maar dat heb ik wel eens gehoord. Nou, het is wel een goed verhaal. Ja, ja. Nou, dankjewel Maria. Goed. En een hele goede nacht nog. Ja, dank je. Nou, het is een beetje warm, hè? Dus, ja, uh, hou vol, ja, hou vol, ja, hou vol. Het wordt alleen maar warmer. Ja. Ik weet het. Daag. Oh. De mussen vallen dood van het dak vandaag. Dat is dan wel weer heel triest. 0800-1121 met antwoorden en vogelmeldingen. Nachtzuster. Een programma van Max.